pro democratiebetogers in Algerije willen iedere zaterdag gaan demonstreren totdat het regime van president Bouteflika is verdwenen. Naar het voorbeeld van Tunesië en Egypte eisen ze hervormingen en meer democratie. Gisteren was in de hoofdstad Algiers een protestmars, hoewel die door de overheid was verboden. President Bouteflika is twaalf jaar aan de macht in Algerije. Met een menselijke keten hebben 17.000 Dresdenaren het geallieerde bombardement op hun stad herdacht. Er was veel politie op de been om botsingen met neonazi's te voorkomen. Bij het bombardement op het historische centrum van de Duitse stad kwamen in februari 1945 zo'n 25.000 mensen om het leven. Op het WK schaatsen allround in Calgary maakt Irene Wüst goede kans op de titel. Ze staat eerste en is in de laatste rit van de afsluitende 5 kilometer schaatsen tegen titelverdedigster Sablikova. De Tsjechische moet ruim 15 seconden goed maken op Wüst om haar titel te prolongeren. Daarna redden de mannen de afsluitende 10 kilometer. Het algemeen klassement gaat de Rus Kobref aan de leiding. Koen Verwijk staat tweede.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 ...een tocht van 50 kilometer wezen maken. En hemelsbreed is dat ja. misschien in vogelvlucht 20 kilometer... ...maar we deden er twee uur over. Ja, het, het komt door die bergen en door de lucht. Ja, misschien. door de, de bergen en heel veel van die zigzagwegen... ...en dan niet met asfalt zoals ja. we hier in Europa gewend ja. zijn. Ja. En nou, dat levert soms wel moeilijke situaties op als je tegenliggers had. Ja. Het is, het maar goed, is het hard. is een, een hele goede reis geweest... Ja.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 zodat als een, een school langs is geweest, dan wordt het afgesloten met een soort eh, journaal. Een paar leerlingen worden gevraagd een journaal te presenteren. Voor bijvoorbeeld dat ze eh, Moses interviewen, die net door de Rode Zee ja. is gegaan en droog aan het land komt... En,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 Overleden zijn en dat ja. er niemand in de familie wil hebben. Nou, sommige kunnen heel waardevol zijn als, als ze hm. 300, 400 jaar oud zijn, hm. uh, maar sommige uh, hebben eigenlijk alleen nog een nostalgische waarde voor de familie ja. zelf. Hm. Maar die, die nemen we ook en kijken we wat we er nog mee kunnen doen. En soms kunnen we twee uh, die uit elkaar liggen samenvoegen tot één.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 You are the strength, the strength of my life.